11 uur, Kukuk met het NOS-journaal. Het Radboudziekenhuis in Nijmegen behandelt dit jaar geen patiënten van Agmea meer. De zorgverzekeraar wil niet meer zorg inkopen voor 2013 en het geld is op. Agmea heeft merken als Zilveren Kruis en FBTO: bij spoed wordt een patiënt nog wel geholpen. Agmea zegt dat de problemen bij het Radboud een uitzondering zijn. Israël, de Palestijnen en Jordanië hebben een akkoord gesloten over water voor de Dode Zee. Er wordt een pijpleiding aangelegd van 180 kilometer die water van de Rode Zee naar de Dode Zee brengt en de waterschaarste in het gebied verlicht. Het water kan worden gebruikt door Israël, Jordanië en op de Westelijke Jordaanoever. Over het project is jarenlang onderhandeld. Het kost 250 à 400 miljoen dollar. Volgens een milieudeskundige is het project een druppel op een gloeiende plaat... voor de droogvallende Dode Zee. Maar hij erkent dat de symbolische waarde voor de deelnemers groot is. In Kiev is het kantoor van de Oekraïnse oppositieleidster Timoshenko bestormd. Volgens getuigen namen gewapende en gemaskerde mannen een computerserver mee. De politie ontkent achter de actie te zitten. De oproeppolitie is elders in Kiev bezig met het verwijderen van barricades van betogers. Daarbij zou geen geweld zijn gebruikt, maar de sfeer is grimmig. De betogers hebben tot morgen de tijd gekregen om te vertrekken. President Janukovic heeft aangekondigd dat hij morgen gaat praten met drie voormalige presidenten van Oekraïne om een oplossing voor de crisis te zoeken. Tegelijkertijd komt EU-buitenlandcoördinator Ashton naar Oekraïne om te bemiddelen. Europese landen hebben afgesproken dat ze harder optreden... tegen uitzendbureaus die arbeidsmigranten in de bouwsector uitbuiten. Bureaus die werknemers een te laag salaris betalen... kunnen daarvoor in de hele Europese Unie een boete krijgen. Zo kunnen Poolse uitzendbureaus die Polen in Nederland uitbuiten... nu ook in eigen land worden aangepakt. Ex-premier Schotten van Curaçao wordt verdacht van witwassen... en valsheid in geschriften. Dat heeft justitie op Curaçao bekendgemaakt. Eerder vandaag was er een huiszoeking bij Schotten... en er waren invallen onder meer in zijn werkkamer in het parlement. In België is de man gevonden die de afgelopen dagen... briefjes van twintig bij bewoners van twee flats in de brievenbus gooide. Het blijkt geen bankrover met spijt, maar een man van 39... die een aardig geldbedrag van zijn moeder had geërfd. Hij zegt dat hij het geld niet nodig heeft... en hij besloot het weg te geven aan dorpsgenoten in Kokzijde. In de campagne Nederland leest staat volgend jaar een vlucht regenwulpen van Maarten Tart Centraal. Het boek wordt in november 2014 uitgedeeld in de bibliotheek. De leescampagne van dit jaar is net voorbij. Dit jaar kon Erik of het Klein Insectenboek van Godfried Bowmans gratis worden afgehaald. Dan nog het weer wolkenvelden, met name in het noorden. Elders ook opklaringen en daarbij kan een mistbank ontstaan. De minima liggen rond het vriespunt. Morgen in het zuidwesten, grijs. Elders ook zonnige periode en droog bij een graad of 7. Ook na morgen rustig en droog. Dit was het NOS Journaal. Die tv-reclame van Alex met die volleybalsers die een time-out krijgen. Op dat moment beleggen ze even niet in aandelen. Wat ik me nou afvraag, hoe weten ze wanneer ze moeten uitstappen en wat doen ze dan met mijn geld? Terechte vraag. Niemand heeft een glazen bol. Ook wij niet. Daarom bepalen we bij Alex op basis van historische aandelenkoersen elke dag opnieuw... of beleggen in aandelen voor u de juiste keuze is. Als we vinden dat de beurs tegen zit, beleggen we minder in aandelen... en beleggen we uw geld tijdelijk in een mandje obligaties...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 Kom naar Dordrecht en geniet van de grootste en meest sfeervolle kerstmarkt van Nederland. Op 13, 14 en 15 december in de historische binnenstad. Kijk op kerstmarktdoordrecht.nl Eén enkele noot. En het is er. Een sierlijke voet strekt zich. Een gespannen snaar trilt. Het verbaast je. Kleuren spelen. Je verbeelding maakt een sprongetje. Je begint te stralen. Cultuur. Daar geef je om. Maak van uw passie een gift. Kijk op daggeefjeom.nl. Toneelgroep De Appel speelt Casanova. Spectaculair totaaltheater over geluk, opportunisme, leugen en bedrog. Gespeeld op, boven en in het water. Tot en met mij in het Appeltheater in Den Haag. Kaarten via toneelgroepdeappel.nl.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 En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 6 graden. Binnen zit Eva Jinek. In het Belgische kokzijde kregen sommige mensen de afgelopen dagen biljetten van 20 euro in een brievenbus. Zo'n 1500 euro in totaal. De politie werd er meteen op gezet. Het was vast crimineel geld of anders een stunt van een makelaarskantoor. Vandaag weten we wie er achter de mysterieuze giften zit. Een man die geld van zijn moeder had geërfd en vond dat hij het niet nodig had. Soms, heel soms, is iets gewoon zo lief als dat het lijkt. Dames en heren, goedenavond en welkom bij Met het Oog op Morgen op deze maandagavond. Het wordt hoe dan ook een unieke gebeurtenis, het afscheid van Nelson Mandela. De halve wereld reist af naar Zuid-Afrika om hem een laatste eer te bewijzen... maar hoe gaat het precies in zijn werk? We spreken een drietal mensen die het afscheid van Mandela van dichtbij gaat meemaken. Hoe onderhandel je met een dictator? Instituut Klingendaal gaf leden van de Syrische oppositie... in het geheim een cursus onderhandelen. We spreken een trainer en een cursist. Hoe zit het nu met die antennes op het dak van de Amerikaanse ambassade? Onze eigen Joost Vullings volgt zich dat af en dat verhaal krijgt een staartje. Het verdrag van de rechten van de mens is 65 jaar oud. Tijd om met pensioen te gaan of nog altijd relevant en broodnodig. Hoogleraar Barbara Omen ligt haar visie toe. En om 5 voor 12 een bericht van Rusland vandaag. Dit allemaal het komende uur, maar nu eerst het belangrijkste nieuws van... Maandag 9 december. Schande spraken we ervan. Die Bulgaren die hier illegaal onze toeslagen kwamen innen. Maar wat blijkt nu? RTL News ontdekte dat we zelf veel vaker misbruik maken van toeslagen dan die Bulgaren. Meldingen van uh, inschrijvingen die gewoon niet kloppen. Uh, kinderen die ergens wonen uh, maar op een ander adres staan vanwege kinderbijslag Enzovoort, enzovoort. We lijken het zelfs de gewoonste zaak van de wereld te vinden. Sommige mensen zeggen het gewoon van, nou nee, ik blijf bij mijn ouders ingeschreven staan, want dan krijgen we meer toeslag. Daar komen ze soms gewoon voor uit. We zijn ook bang dat vanaf volgend jaar Bulgaren en Roemenen onze baantjes komen inpikken. Daarom heeft minister Ascher met Europa afgesproken dat buitenlanders alleen naar Nederland mogen komen werken als ze ook een Nederlands loon krijgen. En het is voor het eerst dat nu alle Europese landen, of in ieder geval een ruime meerderheid, zegt, inderdaad, vrij verkeer van personen is een groot goed. Maar we moeten oog hebben voor de negatieve gevolgen daarvan. Morgen is Johannesburg even het middelpunt van de wereld als Nelson Mandela wordt herdacht. In een interview met de BBC bracht zijn dochter details naar buiten over de dag van zijn heengaan. Hij was omringd door zijn naasten. The so we are him. And even at the last moment, we were with him. Zijn dochter denkt dat Mandelas laatste momenten erg prettig waren. I think from last week Friday until Thursday it was a wonderful time. Um you, you know if we can see the process of death is wonderful. But Tata had a wonderful time. Midden in de duurste maand van het jaar heeft de Nederlandse bank een opstekertje. De koopkracht gaat de komende jaren weer groeien. Door het stijgen van premies en andere zaken ook door de crisis zelf, door de werkloosheidsontwikkeling en het perspectief voor 2015 is wat dat betreft echt gunstig. Voor volgend jaar wordt een lichte stijging van de koopkracht verwacht... maar vooral 2015 belooft een mooi jaar te worden. Je ziet in dat jaar zie je de koopkracht toenemend met 2,5 procent. En na de behoorlijke dalingen in de koopkracht... die we de afgelopen jaren gezien hebben, is dat heel goed nieuws. En dit nieuws kunnen we goed gebruiken... want ook voor het naderende kerstfeest kopen we ons weer suf. De winkels verwachten een recordomzet van 740 miljoen euro. We kopen met name wild, vis, ijs, kerstbrood met spijs, toosjes en salades. En we eten dit jaar vooral biologische en vergeten groenten. Corsioneren, pastinaken, rode bieten, chogia bieten, gele bieten, gele peen, paarse peen. Ja, het is helemaal in. We gaan weer terug naar af, naar eerlijk, eerlijk eten. Dat was Nieuws vandaag op Radio en tv. Actiejournalistiek met resultaat van onze Haagse collega Joost Vullings. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken gaat navragen waar de antennes op het dak van de Amerikaanse ambassade in Den Haag, die Joost een tijdje geleden ontdekte, nu eigenlijk voor bedoeld zijn. SP en ChristenUnie stelden de minister er vragen over. Joost, goedenavond. Ja, hallo Eva. Had jij verwacht, Joost, dat Plasterk navraag zou gaan doen bij de Amerikaanse ambassade over die antennes? Nou, Eerlijk gezegd, totaal had ik dat niet verwacht. Ik dacht dat hij zou zeggen, van nou, het is niet ongebruikelijk voor ambassades... om antennes op het dak te hebben voor communicatie met het thuisgrond. Dat zegt overigens Plasterk ook in zijn antwoorden aan de Kamer. Maar dat hij toch navraag gaat doen, ja, dat toont aan dat er toch wel iets aan het veranderen is... Als je het eh, zeg maar, drie maanden geleden over spionage had... dan werd je weggelachen. En als je naar de Amerikanen keek... dan was Nederland toch te bang om vragen te stellen. Dus er is toch wel wat veranderd. Want ja, de, de houding in de Nederlandse politiek... Ja, is toch wel wat, wat een beetje lethargisch ten opzichte van de spionage... Ik heb dit zelf, het is min of meer als een grap, begonnen. Uh, een beetje tong-en-cheek onderzoek, wel met een serieuze ondertoon. Uh, ja, want er werd wel altijd oren aangeroepen over spionage in bijvoorbeeld Duitsland. Maar om dan vervolgens de vraag te stellen... goh, zouden de Amerikanen en de Britten dat dan ook hier doen? Dat gebeurde eigenlijk niet. Maar goed, je ziet zo langzamerhand dat ook dus de Nederlandse overheid wat assertiever aan het worden is. In ieder geval dat ze naar jou luisteren. En uh, wat denk je zelf, Joost? Zouden die antennes echt bedoeld zijn om ons af te luisteren? Of is het allemaal wat onschuldiger? Nou, ze zijn er sowieso niet voor bedoeld. Kijk, het, is, het was zeker vroeger heel normaal... Dat, dat ambassades antennes op het dak hadden... voor ja, korte golfzenders zijn dat. En dan kunnen ze mee met de thuisfront communiceren. Uh, maar ja, er is een hele discussie ontstaan... aanleiding van die foto's die ik op internet heb gezet... van tussen zendamateurs. Sommigen zeggen, nou, het is gewoon alleen maar korte golfapparatuur... en dan kan je er eigenlijk nauwelijks mee afluisteren. Maar anderen zien er nog wat andere haken en ogen aan die antennes... en die zeggen, ja, daar kan je toch hogere frequenties mee opvangen... Bijvoorbeeld telefoonverkeer. Nou goed, die discussie die, die loopt nog steeds. Maar zelfs dan nog is dit apparatuur niet meer echt van deze tijd. Als ze ons zouden willen afluisteren, dan zouden ze eh, hopelijk moderner apparatuur gebruiken voor de Amerikanen. Maar het zou wel kunnen dat deze zenders bijvoorbeeld eh, gebruikt zijn om. Tot 1968, want dat weten we inmiddels via NRC Hansblad zijn we afgeluisterd. Haalden ze ons uh, diplomatieke verkeer tussen de ambassades van Nederland in het buitenland... en het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag, plukten ze uit de lucht. Ja, wie weet is deze zender daar wel voor gebruikt. En uh, ja, wie, wie zal het zeggen? Maar wel ter, ter relativering, We hebben inmiddels het idee, ikzelf ook... dat als de Amerikanen iets over je willen weten, dan drukken ze op een knop... en dan weten ze wat je vanavond hebt gegeten. Dat is toch niet helemaal het geval. Want ik hoorde vanavond van iemand uit mijn directe omgeving... dat de ambassade een beetje navraag naar mij heeft gedaan. Oei. En de vraag was eigenlijk een beetje van... moeten we deze meneer serieus nemen? Of is het toch een beetje een wat, wat vreemde journalist... die we maar moeten weglachen? Uh, dus, maar dat gaat dus gewoon nog via de telefoon... terwijl je toch via Google en een beetje andere manieren... toch wel iets meer te weten zou moeten komen. Schattig eigenlijk. Wanneer worden de, ja, antwoorden, okay. ja, wanneer worden de antwoorden van Plasterk verwacht... over zijn gesprek met de ambassade? Nou ja, eigenlijk geen idee, maar de stellers van de schriftelijke vragen... Ronald Verraak van de SP en Gert-Jan Segers van de ChristenUnie... die willen in ieder geval antwoord uh, voor het uh, kort kerstreces. Ik heb ze vanavond ook verteld dat de masten er eigenlijk ook illegaal staan. Er is nooit een bouwvergunning voor afgegeven. Dus wie weet is dat nog een reden om nog wat extra vragen over te stellen aan de minister. Is dit nou de ultieme belevenis voor jou, Joost, als Haagse verslaggever? Nee, dat je, dat nee. je met een grap begint en dat het eindigt met Kamervragen? Nee, dat, nee, het is wel heel erg grappig dat je een keer wat anders doet dan puur puur uh, politici bevragen en met, met bronnen in de weer om te achterhalen wat er gebeurd is. Nee, gewoon met je, met, je, met je telefoontoestel naar een ambassade gaan... en daar op een dak kijken en dan foto's, foto's nemen en die op Twitter zetten... en dan vragen mensen, wat zie ik hier? Dat is eigenlijk hartstikke leuk. Zeker omdat mensen allemaal meegaan doen en zich betrokken voelen... of zeggen, joh, hou eens op met die onzin. Het maakt allerlei uh, emoties los en dat is wel heel erg leuk om te doen. Onze ambacht in zijn puurste vorm. Joost Vullings, dank je wel. En mijn collega René van Brakel heeft alvast de kranten van morgen voor ons gelezen. René. Ja, er is hoop op gratie voor de actievoerders van Greenpeace, die terecht staan in Rusland. Er is een nieuwe amnestiewet in de maak, die mogelijk ook van toepassing is op de bemanning van de Arctic Sunrise. Dat schrijven de regionale kranten van de persdienst. De wet is het initiatief van twee mensenrechtenadviseurs van president Poetin. Die zou al gezegd hebben dat hij ermee akkoord gaat. Als dat zo is, komen meer dan 20.000 mensen vervroegd vrij... waaronder dus de Greenpeace-leden en de leden van de punkband Pussy Riot. De, wereldleid, Ride, ja. de wereldleiders die naar de herdenking komen van Nelson Mandela... Die zijn lang niet zo flexibel als de overledene zelf was. Denk trouw. Bij de herdenking in Johannesburg zit koning Willem-Alexander... vermoedelijk niet te wachten op een ontmoeting met D.C. Boutersen. en zal president Obama ook geen zin hebben... om de Cubaanse leider Raúl Castro tegen het lijf te lopen. De krant trekt een parallel met de soepele manier waarop Mandela zelf omging... met dit soort gevoeligheden bemoeien met je eigen zaken, was een uitgangspunt. En vanuit dat oogpunt maakt het Nederlandse verzoek... om de Surinaamse president Boutersen te arresteren... geen enkele kans, denkt Rauw. Niet alleen de vrijheid van meningsuiting... maar ook de vrijheid van denken komt in gevaar... als overheden doorgaan met het digitaal bespioneren van burgers. Een samenleving die in de gaten wordt gehouden... is geen democratie meer. Die stelling komt van 500 schrijvers en kunstenaars. Ze roepen burgers in de Volkskrant op... om hun digitale burgerrechten beter te beschermen. En ze pleiten voor de invoering van een internationale digitale grondwet. Was getekend Arnon Gumberg, Nick Keef, Henning Mankel, Bjork, etc. Over burgerrechten gesproken. Een groep Amerikaanse satanisten vindt dat er een monument moet komen voor de duivel. Want in Oklahoma City staat ook een monument met de tien geboden. De satanisten hebben om die reden de steun van een burgerrechtenbeweging in de stad, schrijft het Nederlands dagblad. Overigens hoeft het beeld van de duivel niet heel afschrikwekkend te worden. Het moet een eerbetoon worden aan de historische en literaire Satan. Pauw en Witteman hebben steeds meer last van RTL Late Night, schrijft het AD. Er wordt ook meer gelachen bij Umberto Tan, zegt de nestor van de Late Night Talkshow Frits Barend. Katharine Kel is ook een grotere fan van het RTL-programma. Na Pauw en Witteman heb ik altijd maagkrampen, zegt ze in de krant. Volgens het AD zijn Pauw en Witteman 200.000 kijkers verloren... aan concurrent Humberto Tam. Spit schrijft over de groeiende groep restaurants... waar de ober en de menukaart zijn vervangen door de tablet. Als het aan de bedenkers van de app ligt... kun je straks op de digitale menukaart meekijken in de keuken... en zien hoe lang de kok erover doet om jouw gerecht klaar te maken. Voorkomt verder dat de ober onnodig aan je tafel komt... en geeft iets om handen als er een ongemakkelijke stilte valt, zegt de bedenker.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 Sovereign Light Café van Kien. Morgen vanaf 10 uur Nederlandse tijd... kan heel Zuid-Afrika afscheid nemen van Nelson Mandela... in het Nationale Stadion in Johannesburg. En de hele wereld is erbij, zo verzucht een woordvoerder... van het Ministerie van Binnenlandse Zaken vandaag. Ik praat erover met Maria Kind en Mark Buwalda, die in Johannesburg wonen... Maar eerder op de avond sprak ik met Taco Rietveld... verslaggever van het Jeugdjournaal... die morgen ook aanwezig is bij de Herdenkingsdienst. Taco, goedenavond. Goedenavond, hallo. Taco, bijna 100.000 mensen in het stadion. Pas jij er eigenlijk wel bij? Ja, nou, dat is dus de grote vraag. die aantallen lopen ook enorm uiteen. Want hier gaan ook de verhalen rond dat er 60.000 mensen in kunnen. Dus um, ja, hoeveel mensen er nou precies worden toegelaten is, uh, is niet duidelijk. Um, hoe dan ook gaan er heel veel Zuid-Afrikanen naar het stadion komen... en in ieder geval naar het stadion willen komen. Er zijn extra bussen ingezet, uh, veel extra openbaar vervoer... wegen worden afgesloten. Um, dus ik ben heel benieuwd hoe het, uh, hoe het daar morgen gaat lopen. En heb jij een speciale perspas of moet jij ook gewoon lekker in de rij staan? Ja, ik, ik heb wel een perskaart. Maar de vraag is of ik daarmee het stadion inkom. We, we gaan het in ieder geval proberen. Wat gaat er allemaal gebeuren tijdens de diensten? Zijn het allemaal speeches of is er ook muziek? Heb je enig idee hoe het eruit gaat zien? Nou, ook daarover is dus weer heel veel onduidelijk. In ieder geval is, uh, is bekend. We hebben een programma toegestuurd gekregen. Um, dat De dienst begint met een, een koor, een, een mass choir zoals het er staat... Um, die, een, uh, uh, die het uh, volkslied gaan zingen. Um, en daarna zijn er inderdaad heel veel toespraken van de familie van Mandela. Van kleinkinderen. Van uh, president Obama die een toespraak gaat houden. Uh, president Zuma. Um, ja, en dat... Daar um, ja, blijft, het, blijft het eigenlijk bij. In ieder geval het programma zoals we het tot nu toe hebben. En de dienst gaat vier uur duren. Dus ik ben heel benieuwd of dat inderdaad helemaal gevuld gaat worden... met allerhande toespraken of dat er nog meer gaat gebeuren. Zal het lichaam van Mandela daar ook opgebaard liggen? Uh. Dat is niet het geval. Uh, Mandela, het lichaam van Mandela zelf komt niet naar het stadion. Dat is pas de dagen daarna uh, wordt, uh, wordt zijn lichaam uh, ja, opgebaard in de, in de presidentsgebouwen, of de presidentiële uh, uh, gebouwen, zeg maar, in Pretoria. En, um, uh, en daar kan dan ook iedereen naartoe komen. En iedere dag, uh, vanaf woensdag dus, gaat zijn lichaam uh, ja, van, het, uh, van de plek waar hij nu ligt naar die presidentiële gebouwen gereden worden. En uh, iedereen wordt ook opgeroepen om dan langs de route te komen staan. Maar hij is dus, uh, het lichaam is dus niet aanwezig in uh, het stadion bij de herdenking morgen. Nee, maar er is dus wel een kans voor gewone Zuid-Afrikanen... die niet naar binnen kunnen om alsnog langs de weg afscheid te nemen van Mandela. Um... Ja, maar, maar dat is dus pas de dagen daarna. Hè? Dat ja. Dus dat is woensdag, donderdag en vrijdag. En moet ik me ook voorstellen dat na die dienst in het stadion... dat alle hoogwaardigheidsbekleders die afreizen naar Zuid-Afrika... dat ze dan meteen ook doorreizen naar Kunu... waar Mandela zondag daadwerkelijk begraven wordt? Nou ja, uh, Koenu, ik heb contact met mensen daar. Ik ben er zelf ook nog nooit geweest. Maar wel afspraken om daar naartoe te gaan en contact met mensen daar. En in Koenu is het nu nog heel erg rustig. Je moet je voorstellen, het is een heel klein dorpje. Uh, uh, landelijk gelegen, midden tussen de, tussen de weilanden en de bergen. En er is verder niets. Er loopt eigenlijk niet eens een weg naartoe. Dus het zijn, het zijn modderpaden. Dus ik kan me niet voorstellen dat de hoogwaardigheidsbekleders daar meteen woensdag naartoe gaan en daar drie dagen gaan zitten wachten tot de grote begrafenis aanstaande zondag. Um, en uh, het idee is, en wat hier ook gezegd wordt, dat uh, veel hoogwaardigheidsbekleders alleen bij de herdenkingsdienst morgen zullen zijn... en niet bij de begrafenis aanstaande zondag. Um, ja, dus, dus dat is afwachten. Er is nog een hoop onduidelijk, maar we gaan het zien en we gaan jou ook horen en zien de komende dagen. Taco Rietveld, vanuit Zuid-Afrika, dankjewel. Van Taco naar Maria Kind in Johannesburg, goedenavond. Hallo. U werkt bij het uh, Cultural Development Trust, moet ik zeggen. Hoe lang woont u eigenlijk al in Zuid-Afrika? Bijna 25 jaar. 25 jaar, dus volkomen ingeburgerd, kunnen we wel stellen. Redelijk, ja. ja. Gaat u morgen afscheid nemen van Mandela? Ik ga wel afscheid nemen van Mandela, maar ik ga niet dat proberen te doen in de stadion. Want ik denk dat dat logistiek gewoon een beetje nachtmerrie uh, gaat worden. En um, dus ik heb met uh, een Nederlandse vriend Koen uh, afgesproken dat wij uh, naar een andere plek gaan. Het Mandela Square, hier in uh, Noord-Johannesburg, uh, waar we ook met de trein naartoe kunnen. En uh, dus daardoor het verkeer hopelijk vermijden. En dat we daar dan um, toch samen met. Um, daar gebeurt ook altijd erg veel. Er staat ook een heel groot uh, beeld van uh, Mandela. En daar hopen we dan op de schermen in ieder geval de, de, de uh, proceedings. Hoe heet dat? De hè? dienst, ja, ja de dienst volgen. in het stadion ja, ja, te, te kunnen, kunnen, kunnen volgen. volgen ja. Ja. Ja. En daar worden ook veel mensen op dat plein verwacht, begrijp ik. Ja. ja, precies. Dus we gaan gewoon proberen of we daar kunnen. We kunnen altijd nog dan uh, teruggaan en. Uh, en, en, ook in, in datzelfde gebied van de stad, een eentje verder... is in ieder geval het huis van Mandela... waar we natuurlijk toch gewoon altijd um, heen kunnen om, om... waar ook altijd heel veel mensen zijn. Maar dus gewoon, ja, het afscheid van Mandela is natuurlijk toch samen met andere mensen... een, een, een soort gevoel delen. Dat kan ik me voorstellen. Wat betekende Mandela voor u persoonlijk? Ja, het was toch een... een, een, een ja, het klinkt, alles wat je nu over Mandela zegt klinkt uh, meteen helemaal uh, afgezaagd. Maar de, de, het is toch de enige geweest die uh, ook nu weer in zijn dood uh, gewoon het, het land bij elkaar brengt. En dat alles wegvalt, leeftijd, kleur, religie, achtergrond. Mensen die kijken elkaar aan en uh, je deelt iets samen. En dat, dat heeft hij een aantal keren gedaan en dit land is toch een... ...een moeilijk land, hè, met, met zo'n verschrikkelijke moeilijke achtergrond. En, en om dat allemaal te overwinnen, dat, dat doe je niet. Maar hij is de enige die dat steeds weer voor elkaar krijgt. En um, ja, de, de integriteit, dat, dat speelt overal doorheen. En iedereen weet, als je het over Mandela hebt, dat, dan, dan, dan, dan ligt niks. Dan is alles echt. En, um, dat deel je wel met mensen, ja. Tegelijkertijd, als ik u dat hoor zeggen... u zegt de enige die in staat was dit land samen te brengen... dan is dat ook heel tragisch... omdat er blijkbaar niemand is die in zijn voetsporen kan treden op dat gebied. Ja, ik heb van de week ge-sms met een, uh, een andere vriend van mij... en die zei van, uh, waar zijn nu de helden? En toen heb ik helaas terug moeten op de sms'en. Die moeten nog geboren worden. Die moeten nog geboren dat, dat worden. Dat klopt wel zo, ja. ja. Dat hij die, die leegte achterlaat. Uh, Mark Buwalda, hoort u mij... Zeer luid en duidelijk. Goedenavond. U woont en werkt ook al jaren in Johannesburg. U gaat wel naar het stadion, heb ik begrepen. Ja, ik ga het toch proberen. Ik begrijp dat Maria dat misschien niet gaat doen. Overigens, wat ze gezegd heeft, sluit ik me volledig bij aan. Maar ik ga inderdaad proberen wat later die kant uit te gaan... en dan misschien er naartoe te lopen. Alleen, alleen al buiten misschien een beetje de sfeer op te, te proeven. En... Uh, ik was er de laatste keer dat ik dat Mandela in het openbaar verscheen... was ik er ook. Dat was helaas bij de, bij de niet zo fortuinlijke uh, finale van de WK... Uh, maar het WK-gevoel wat we toen hadden van samenhorigheid in het land... dat komt een beetje terug. En dat maakt het ook wel weer grappig. Uh, mensen praten met elkaar wat ze toen ook deden. En we voelden toen dat we een, een soort eenheid waren. Uh, en, en dat zijn we nu weer. En u wilt er dus fysiek bij zijn morgen. Dat betekent dat u ongetwijfeld heel erg lang in de rij moet gaan staan. Maar dat heeft u er zeker voor over. Nou, ik heb een, ik heb een beetje ervaring met dit soort dingen gehad. Uh, ook bij andere gelegenheden hier in Zuid-Afrika. Dus ik ga niet vroeg, ik ga later. En uh, ik probeer er dan gewoon wat dichterbij te komen als de zaken gewoon een beetje tot rust is gekomen. Uh, en ik weet ook zeker dat dit soort dingen lopen enorm uit de hand. Uh, zeker in Zuid-Afrika. Uit de hand? Uh, in welke zin? Uit de hand? Nou, gewoon uh, de tijd. Dat loopt gewoon. Oh. De mensen komen niet op tijd. Of de, de zaak loopt, loopt verder uit. Uh, dat weet ik veel. De president kan niet daar, uh, precies op tijd aankomen. Dus dat loopt zeker uit. U zegt, uh, we praten met elkaar, we kijken elkaar, uh, elkaar aan. Uh, dat gevoel van saamhorigheid. Moet ik me dat ook in letterlijke zin voorstellen? U loopt daarheen en u komt mensen op straat tegen die ook naar dat stadion lopen. En dan gaat het gesprek vanzelf over Mandela met wildvreemden? Ja, maar niet alleen daar. Ik bedoel, je, je merkt het in de supermarkt. Je praat met de mensen achter de, achter de toonbank. Je praat gewoon met mensen wildvreemd. En je zegt, wat, wat voel jij hierbij? En, en dat is, mensen lopen soms met buttons, soms met een t-shirt... Ik ben al twee keer naar het huis van Mandela geweest in de Houten... Uh, om daar de, de, de, de bloemen te zien liggen. De kinderen die er rondlopen, er zijn mensen die elkaar begroeten, er wordt gezongen. Uh, het is, ik moet ook eerlijk zeggen, dat, dat hele gevoel van rouw... wat wij een beetje hebben in onze westerse cultuur... dat is totaal anders hier. Het is hier een soort, een soort vrijmaking. en Natuurlijk, het eerste moment, toen ik het ook hoorde... midden in de nacht voor ons hier, was even een schok. En misschien toch even een traan, maar daarna, daarna is het toch een soort... soort een soort blijdschappen, soort. Ja, je zult het morgen ook zien. De mensen zullen zingen, zullen, zullen dansen, zullen, zullen het gevoel hebben dat, ze, dat, ze, dat hij naar een, betere, naar een betere plaats gaat. Ze vieren dat, het leven, die... als het ware. In plaats van ja, te rouwen om de dood. Ja, ja, en kijk, hij is natuurlijk al een hele tijd ziek. Dus veel mensen hebben toch een beetje die, die, die bevrijding zien, zien aankomen voor hem. En uh, ik denk ook dat het belangrijk is uh, dat, dat mensen het gevoel hebben dat hij dat er, dat er inderdaad heel veel gedaan heeft. De radio en televisie staat natuurlijk helemaal bol van alles wat met Mandela te maken heeft. Alle, alle uitspraken die alle stukjes filmen en zo. Ondertussen wel heel vreemd dat uh, wij zitten nu in de zomer. Dus normaal moet het uh, de hele dag zonnig zijn en schitterend. We hebben sinds de, de, de avond dat het gebeurd is, hebben we eigenlijk een beetje een soort rare... Ja, wat zou ik zeggen, bewolking gehad met, met wat, wat regen hier en daar. En dat blijft ook zo. Morgen verwachten ze weer regen. De hele dag door. Terwijl normaal hier een uur of twee regen dan is het over. Wat een symboliek. Ja, misschien Mev wel. Ja. Ja, maar... Mevrouw Kind, uh, u was vanavond op de uh, uh, Nederlandse ambassade. Er waren natuurlijk ook mensen die een officiële uitnodiging hebben gekregen. Weet u hoe dat is gegaan? Hebben ze per post of per mail of per telefoon een uitnodiging gehad? Nee, dat was een beetje, een beetje onduidelijk. Ik weet wel dat de enige die dus uh, Nederland gaan vertegenwoordigen is... dus koning Willem-Alexander, um, de minister van Buitenlandse Zaken en uh, de ambassadeur hier. En um, ik, ik heb het idee dat er meer een soort overleg is geweest van wie kunnen uh, komen en wie worden geaccepteerd, zoiets. Ik, denk, ik heb niet het idee dat er gewoon een keurig briefje is uh, getypt van... Uh, uh, een geachte koning Willem-Alexander, uh, wij nodigen u hierbij uit. Ik denk dat dat echt een soort uh, ministerieel overleg is geweest... Uh, mm. hoeveel mensen kunnen er, deze mensen kunnen komen. Dus, um, want ja, er moest natuurlijk op korte termijn zoveel uh, geregeld worden dat... Uh, dat, dat, en, en de plaatsen zijn natuurlijk toch beperkt. Ja, en we hebben begrepen inmiddels dat ongeveer de halve wereld er naartoe gaat. U gaat in ieder geval beide een, uh, ja, ik denk een uitzonderlijke, bijzondere dag meemaken. En uh, ja, ja. ik hoop dat u dat uh, nog, lang, uh, nog lang aan terug ja, zou kunnen ik denken. Ja, ik, ik denk dat het een in, inderdaad uh, de emotie, het, het, het uh, eigenlijke afscheid... Uh, hè, en dat dat, dat dat zo diep bij mensen inzinkt dat we nog lang uh, zijn um, gedachtegoed... Kunnen, kunnen volhouden hier. En koesteren. Laten we het hopen. Maria Kind, Mark Buwalda, hartelijk dank. Dank u wel. Celebration, it's a secret code. is cosmic love, sliding to the vibe. Right Is the night, we're walking. do it out mm, see the folks together all lined up and wired ready to set out need no explanation for this celebration just drop your coat and hit the floor slide into the vibe right is the night we welcome you Lockdown van Jovanka. Voor de veiligheid werd het vorige week geheim gehouden... maar nu mocht het bekend worden. Instituut Klingendaal gaf leden van de Syrische oppositie... een cursus onderhandelen. Goedenavond onderhandelingstrainer Wilbur Perlot van Instituut Klingendaal. Goedenavond. Hoe kwam dit tot stand, deze bijzondere cursus? Het was een verzoek die de Syrische coalitie, nationale coalitie... zelf hebben ingediend bij Buitenlandse Zaken bij de Nederlandse vertegenwoordigers in Istanbul, bij de coalitie... en uiteindelijk is toen bij bijna-tans-zaak het verzoek ingediend bij Klingendaal. En Klingendaal is blijkbaar uniek dat ze uiteindelijk bij u zijn aanbeland? Wij, wij zijn in Nederland de enige die dit soort trainingen aanbieden... op internationaal onderhandelingsvlak. Oké, okay. en wie deden er mee aan die cursus? Uh, ja, leden van die Syrische Nationale Coalitie. Uh, dat is een hele diverse groep mensen. Het is een paraplu-organisatie... Wel belangrijk om te vermelden dat deze organisatie door Nederland ook erkend is als de legitieme vertegenwoordiger van het gezag. van, uh -huh. van het Syrische volk, sorry. Um, en dat is ook even de reden waarom Nederland dit, deze, deze groep steunt. En Daaronder vallen wel allemaal weer andere groepen. Uh, ja, en die, die hadden allemaal ongeveer een beetje. Ja, van, van allemaal was er iets aanwezig. Um, en ze dus denk ik ook nog. ja, het, het waren hartchurururgen, uh, zakenmensen. Um, hoogleraar wiskunde. He, dus wat ze in een, eigenlijk in het, voor de revolutie deden. En wat ze soms nu al deden. Want sommige mensen zijn al veel langer weg uit Syrië. Een mm, hele diverse groep. Uh, een, een, een, was er cohesie tussen al die mensen? Konden ze het goed met elkaar vinden? Ze konden het erg goed met elkaar vinden. Ja, ik heb niets gezien van, uh, van problemen onderling. En was u de enige cur of, uh, cursusleider? Moet ik dat zo zien? Nee, ik heb het samen met een collega gedaan. Paul Meert van de Klinger al ook. Dus we hebben het met z'n tweeën gedaan. Het lijkt me een fantastische klus, eerlijk gezegd, als ik het zo hoor. Het was heel leuk om te doen. Maar, uh, uniek ook, denk ik. Ja, ja bijzonder, ja. Um, bent u ook tegen dingen aangelopen waarvan u niet van tevoren had kunnen bevroeden... Dat, dat, dat u dat zou merken bij deze mensen? Nee, wat het wel voor ons heel moeilijk was... zeker aan het begin van de trainingen. Ik open meestal met een aantal vragen... Van bijvoorbeeld, wat maakt een onderhandeling effectief? Eh, om gewoon te inventariseren wat deze mensen zelf daarvan afweten. En daar kwam ik eigenlijk al niet aan toe. Omdat zij heel veel kwijt wilden over hun eigen conflict. En dat is natuurlijk heel begrijpelijk. Um, maar dat, is, dat was voor ons even heel lastig om dat moment mee om te gaan. Want wij wilden op dat moment het nog niet over hun conflict hebben. Tegelijkertijd hebben we dat wel gedaan. was natuurlijk ook goed. Waardoor het de rest van de training ook over, echt meer over onderhandelen kon gaan... dan alleen maar over het conflict in Syrië zelf. Dus er was eigenlijk een soort emotionele menselijke behoefte om hun verhaal aan u kwijt te kunnen. Ja, dus het was heel begrijpelijk. En um, dus daarom hadden we het ook kunnen verwachten. We verwachten het ergens ook wel, maar het kwam allemaal iets sneller en iets heftiger... en het, uh, mm. maandagochtend op gang dan we <laughs> hadden gedacht. Kan ik me voorstellen, ja. Waren deze uh, oppositiemensen gescreend? Want ik kan me voorstellen dat het regime van Assad natuurlijk ook benieuwd is... hoe de oppositie wil gaan onderhandelen. U bedoelt of er iemand van, de, van nou, de, ja, een infiltrant. De Assad tussen ja, zat? Ja, ja. Nou ja, kijk, de deelnemers zijn allemaal aangeleverd door de Syri Syrische Nationale Coalitie zelf. in overleg met Buitenlandse Zaken. Dus ik neem aan dat zij hun eigen mensen goed genoeg kennen. Er zitten natuurlijk een paar mensen tussen die overgelopen zijn. die, uh, die ook letterlijk tijdens de training excuses aanboden. voordat ze zo lang met het regime verder waren gegaan. Echt ten, ten overstaan van de rest van de groep? Ten overstaan van de rest van de groep, inderdaad, ja. Ja. Wauw. En um, ik denk dat dat voor gewoon groep heel belangrijk is. Dus ik. Ja, ik vermoed dat zij echt wel weten wie ze zijn en wie erbij zitten... en dat er dus geen infiltranten bij zaten. Maar goed, het, het valt nooit uit te sluiten. Nee, zeker. Maar hoe ziet zo'n cursus eruit? Waar bestaat zo'n training uit? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Um, ja, het begint met een aantal basisoefeningen, waarbij we vooral kijken, we proberen iedereen een beetje op een gelijk niveau te krijgen... We hebben gewoon hele simpele dingen gedaan. Zoals een autokoop- en verkoopoefening. Het heeft natuurlijk niets met het conflict te maken. Maar puur om mensen duidelijk te maken hoe bepaalde mechanismes werken in onderhandelen. En vanaf daar gaan we eigenlijk opbouwen naar steeds complexere, uitgebreidere oefeningen met meer partijen. Want dat is natuurlijk waar zij mee te maken krijgen. En die ook een internationale setting hebben. Want dat is ook waar zij mee te maken krijgen. Dus de diplomatieke processen die erbij komen kijken. Uh, dat, ja, dat is ongeveer de eerste drie dagen geweest. En daarna hebben we ook nog meer gekeken naar het Syrische conflict zelf. Wat voor tools zijn er om hè, waarop zij zich kunnen gaan voorbereiden op eventueel onderhandelen in Genève? Hoort daar ook bij, want ik fantaseer nu een beetje over hoe die cursus eruit ziet, maar hoort er ook bij echt een, een simulatie of een echte rollenspel waarin mensen ook daadwerkelijk bestaande figuren naspelen? Een Assad bijvoorbeeld? Dat hebben we niet gedaan. Dus we hebben, geen, uh, we hebben niemand gevraagd om het Assad te vertegenwoordigen. Ik denk ook van deze groep dat niemand dat had gedaan. Uh, dat is denk ik wel goed voor ze om nog te gaan proberen. Uh, zeker als ze in 22 januari al in Genève aan de slag moeten. Uh, dus dat ze nog een, een rollenspel doen waarbij dat wel zit. Maar dat hebben wij dus niet met ze gedaan. Zij hebben bijvoorbeeld onderhandelen in Kosovo gedaan. Ja, dus de onderhandeling in 2006, waarbij ze dus moesten kijken... in 2006 of er dus een akkoord kon komen over Kosovo... waarvan we nu weten dat het niet lukte... en dat Kosovo zich unilateraal onafhankelijk verklaarde. En iedereen was bekend met het conflict en kon zich zo inleven? Ja, maar goed, zo is de oefening ook gemaakt. Uiteindelijk gaat het niet... Het gaat natuurlijk meer om de processen die ze doormaken... Niet dan om de ze details. Helemaal ja. Precies. Ja. En het is juist, denk ik, heel interessant om te zien als je dus niet zo emotioneel betrokken bent bij een conflict... hoe zo'n onderhandeling eigenlijk in brokken op te delen is... waarbij je er misschien met elkaar uit kunt komen. Ja, ik ga even naar uh, een van de cursisten uh, aan de telefoon. Said Lashto, hij werkt voor het secretariaat... van de Nationale Raad van Syrië. Goedenavond. Goedenavond. Hoe vond u de cursus? Ja, uh, heel belangrijk uh, vind ik, interessant... Uh... De onderwerpen waren ook uh, heel belangrijk voor ons. We hebben wat uh, echt belangrijkste dingen geleerd. En wat is het belangrijkste dat u heeft geleerd als u één les eruit moet pikken? Ja, manier van, van, van onderhandelen. Dus uh, wanneer moet je bepaalde dingen afstand van nemen? Wanneer moet je uh, ja, bereid bent om iets te verliezen? En uh, wat zijn jouw uh, belangrijkste doelen die je nooit kunt deze uh, uh, kwijtraken. Is het gelukt om uw emoties uit te schakelen? Want als ik het zo hoor, is dit, natuurlijk is dit een emotionele kwestie... ook voor u, lukt het om dat puur rationeel te benaderen? Ja, eigenlijk moet je soms uh, jouw uh, uh, uh, zeg maar, uh, emotionele uh, zaken uh, onder druk uh, houden... Want uh, je moet praktisch zijn, je moet dynamisch zijn uh, om uh, jouw doel te bereiken. Ja. Wij, wij, wij gaan straks uh, heel belangrijke beslissingen nemen en uh, deze uh, moeten heel... Uh, uh, uh, zeg maar een soort van uh, onderscheid maken... tussen onze emotionele zaken en onze praktische zaken. Ja, zeker. Bent u optimistisch over de onderhandeling in Genève? Eigenlijk niet. Och. Nee, nee. Want de, de voorbereiding is tot nu helaas niet uh, op niveau... dat wij straks uh, nog meer hoop uh, op de aanslag hebben... ...uitkomst van Geneve, als het zo gaat... ...denk ik zal het uh, helemaal uh, mislukken. En dat willen wij het graag niet. Zeker, wij willen graag een, een nieuw uh, uh, regeersysteem hebben. Democratie, vrijheid, nieuwe uh, uh, beslissingen nemen... ...zoals het uh, hoort bij een vrij volk. Ja, natuurlijk, dat begrijp ik heel goed... Wilbur Perlot, bent u optimistisch als u kijkt naar de cursisten... en wat ze hebben opgestoken tijdens die cursus? Bent u optimistisch over Geneve? Op basis van wat ik van de cursisten heb gezien... Uh, heb ik niet per se reden om te denken dat het niet gaat lukken. Er zijn echt heel veel andere redenen om, uh, om het, om het ja, uh, moeilijker in te zien. Ook al vind ik het... Ik ben, geen, ik ben niet een expert op het conflict zelf. En mm -hmm. uh, er zijn echter, als je onderhandelijk kijkt, zijn er twee dingen... He, wat in het onderhandelingsstemmen moet een, een status quo zijn die aan beide kanten pijn doet. He, dus beide kampen moeten het gevoel hebben dat ze er met elkaar uit moeten komen. Omdat, ze, he, omdat er eigenlijk geen alternatieve weg is. En de andere is er moet een soort rijpheid zijn in, in de hoofden van beide kanten. Dat, het, he, dat de andere partij ook te vertrouwen is en dat je er met elkaar verder uitkomt. Nou, Dat laatste, eigenlijk allebei heb ik mijn twijfels over bij beide kanten eigenlijk. Of dat er is, en dan moeten we natuurlijk nog heel goed kijken bij onze, bij mijn cursisten, dat daar natuurlijk, die, er zitten natuurlijk weer gewapende oppositiegroepen in Syrië zelf, die helemaal tegen onderhandelen zijn in het, met het regime. En deze mensen, met wie ik, we hebben net iemand horen, moet, je moet het goed bedenken dat die tussen twee kwaden zitten in hun eigen optiek op dit moment. Dus de ene kant, de gemeenschap, die vinden, je moet nu naar Genève gaan. En de andere kant, mensen met wie zij samenwerken in, in Syrië zeggen, je mag absoluut niet naar Geneve gaan. En daar moeten zij ook nog een, een weg in zien te vinden. En dat maakt het nog lastiger voor ze, denk ik... om in Genève ook met eenheid te kunnen gaan onderhandelen. Natuurlijk. Een duivelsdilemma. Wilbert ja. Perlot, hartelijk dank in ieder geval. Graag gedaan.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 At me, no more than sympathy. My lies, you have heard them. My stories, you have laughed with. My clothes, you have torn. and Do you still love me? Do you feel the same? And Do I have a chance of doing that old dance again? Is it too Deus, nothing really ends. Op 10 december 1948 verscheen de universele verklaring voor de rechten van de mens. Het Nederlandse College voor de Rechten van de Mens staat hierbij stil. Onder meer door een aantal bekende Nederlanders te laten vertellen... welk mensenrecht zij belangrijk vindt. Mijn naam is Gerard Spong. Van de universele rechten van de mens is het recht op een eerlijk proces... een zeer belangrijk recht. Mijn naam is Peter de Vries. Van de dertig universele rechten van de mens... Kies ik onbetwist voor voedsel en onderdak voor iedereen. Want dat is de essentie in elk mensenleven. Mijn naam is Katja Schuurman. En van de 30 universele rechten van de mens vind ik het recht op leven een hele belangrijke. Goedenavond, Barbara Ome, hoogleraar Mensenrechten aan de Universiteit Utrecht. Goedenavond. Waarom was die verklaring voor de rechten van de mens 65 jaar geleden nodig? Nou, het was natuurlijk vlak na de Tweede Wereldoorlog. De hele wereld leefde nog op de puinhopen van die Tweede Wereldoorlog. En men, de landen van de wereld, vond het ontzettend belangrijk... om ook op papier vast te leggen dat zoiets nooit meer zou gebeuren. Dus het is echt, echt in de naweeën van de Tweede Wereldoorlog... dat die verklaring gestalte heeft gekregen. En wie waren de drijvende krachten achter die verklaring? Nou, de opstellers, um, dat waren onder andere Eleanor Roosevelt... die, die net weduwe was geworden. Haar, haar, haar man was overleden, Franklin Roosevelt. Um, een Chinees uh, schreef mee, de heer Peng. Charles Malik uit Libanon. René Cassin, een, een Fransman die zijn hele familie verloren was... tijdens de Tweede Wereldoorlog. En John Humphreys, heel belangrijk, een Canadees. Een journalist uit de Filipijnen. Dus het was een gemengd gezelschap dat schreef met toch vrij veel landen vanuit de hele wereld... die dat ook, ook steunden en uiteindelijk ook hebben getekend, die verklaring. En was het een groep pragmatische mensen... of waren dit pure idealisten? Hoe moeten we dat zien? Nou, wel, wel, wel pure idealisten. Dus, dus met, met die, die, de Tweede Wereldoorlog nog vers in het uh, geheugen... Het, het vastleggen van universele, onvervreemdbare rechten... dat was toch een heel idealistisch ideaal dat ook denk ik alleen maar in die tijd uh, zo, zo gestalte kon krijgen. Een paar jaar later begon de Koude Oorlog. En, en was het opstellen van zo'n universele verklaring... op die manier ook niet meer mogelijk geweest. En wat hadden ze zoal als sancties bedacht? Of was dat helemaal niet relevant in dit geval? Nou, um, ze, ze wilden destijds graag. Veel van de opstellers wilden graag echt ook een, een wereldrechtbank erbij. Een, een, nou, een sanctioneringsmechanisme. Dat was toen allemaal een brug te ver in 1948. Dus wat er uiteindelijk in die onderhandelingen uit is gekomen... is een verklaring. En een verklaring is juridisch. Stelt het natuurlijk nog helemaal niks voor. Het is een ideaalbeeld. Het is een, een, beeld, het is een mm. utopie. En um, de, dus uh, aan het ja overtreden van, van de rechten in de universele verklaring... zaten toen nog geen sancties. is later echt anders geworden, hmm. maar toen, toen zaten nog geen sancties erbij. Waren er überhaupt landen tegen toen het gemaakt werd? Nee, er zijn wel Jan, landen die zich hebben onthouden van stemming. Uh, een aantal Arabische landen, saudi arabië Zuid-Afrika ook toen. Maar niemand heeft tegen gestemd. Rusland niet, China niet, uh, Amerika niet. Dus dat was toen toch heel bijzonder. Hmm. En wat merkte de wereld van die verklaring in de eerste jaren, in de praktijk? Nou, in, in de praktijk nog heel weinig. Veel Europese landen waren teleurgesteld... met het feit dat het alleen maar een verklaring was... en zijn toen verder gegaan met een verdrag... het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat is in 1951 um, aangenomen. Maar eigenlijk zijn die mensenrechten toch ja, in de ijskast verdwenen. Er is wel over door onderhandeld, zijn allerlei verdragen uitgewerkt. Maar die waren tijdens de Koude Oorlog speelden ze eigenlijk nauwelijks een politieke rol. En het is pas in de jaren tachtig en vooral jaren negentig... dat de mensenrechten ook echt weer over de hele wereld... politiek en maatschappelijk relevant begonnen te worden. Woensdag oudt de Belgische rechtsgeleerde Marie-Benedict Damboer... de globaliseringslezing in Felix Meritis in Amsterdam. En daarin gaat ze betogen voor de afschaffing van de verklaring. Het is te veel uit Wester's perspectief geschreven, vindt ze. Bent u het met haar eens? Nee, ik ben het echt niet met haar eens. Uh, ik denk dat de mensenrechten vandaag de dag net zo actueel zijn als in 1948... Um, in 1948 is het wel grotendeels vanuit Westers perspectief opgeschreven. Maar wat je juist de afgelopen decennia hebt gezien is dat juist uh, NGO's in het zuiden heel erg die rechten hebben omarmd als een middel om hen te helpen in hun strijd. Wat je ook hebt gezien is dat er steeds meer um, ja, ook jurisprudentie is gekomen... over sociale rechten, over economische rechten, over, uh, voor een En die zijn niet per se westers gebonden wat u betreft dan? Nee, juist niet. En, en, en, en ook die rechtszaken zijn in Zuid-Afrika, in India, in Latijns-Amerika uh, gevoerd. Dus wat, wat dat betreft is dat gedachtegoed ook zo ontzettend uitgebreid... in de afgelopen jaren, dat, dat um, ja, veel, veel zuidelijke landen... ook veel verder zijn in het denken over mensenrechten... dan wij in Nederland bijvoorbeeld. Is dat zo? Ik zou altijd ja. denken dat wij het verst waren. Of nou ja, een van de <laughs> landen die het verst zijn, toch? Of is dat heel naïef van mij? Nee, in, in het, in het uh, implementeren van mensenrechten zijn veel zuidelijke landen verder dan, dan bijvoorbeeld Nederland. Dus als je het hebt over het, het recht op huisvesting of het recht op gezondheidszorg, om daar ook echt juridisch wat mee te doen. Ik herinner me een paar jaar geleden hadden we een conferentie sociaal-economische rechtenlessen uit het zuiden. Nou, er was een rechter uit Zuid-Afrika en een rechter uit India. En, en die vertelde de Nederlandse rechters over wat er in hun land juridisch speelt. En, en Nederlandse rechters die waren Bijzonder onder de indruk en terecht ook. Goh. Nooit ja. geweten. Verder zegt dan Boer dat de verklaring niet toereikend is... om de problemen die ontstaan door klimaatverandering op te lossen. Ze zegt dat, ze, dat is iets wat wij hier in het West hebben veroorzaakt. Daar hebben armere niet-westerse landen last van. En dat daar, daarin voorziet die verklaring helemaal niet. Nou, ik denk op zich niet dat dat mensenrecht een panacee zijn... voor alle problemen op de wereld. Ik denk dat veel van de gevolgen van klimaatverandering wel degelijk uh, gevat worden in mensenrechten. Als je het hebt over uh, het recht op onderdak, uh, het recht op voedsel... Het zijn allemaal rechten die aangetast worden door klimaatverandering. Dus ik denk dat je wel vanuit de mensenrechten kunt redeneren... dat je moet optreden tegen klimaatverandering. Maar dit, dit zijn natuurlijk ook politieke processen. Wat dat betreft moet je ook niet te veel op de schouders van het recht alleen willen laden. De tekst is 65 jaar oud. Kan die zo in deze vorm nog mee... of zouden er wat aanpassingen nodig zijn wat u betreft? Nou, um, hij, hij is aangepast, hè, die tekst. Vanuit die tekst, 65 jaar geleden, zijn allerlei verdragen geformuleerd. Het kinderrechtenverdrag, het vrouwenverdrag, het gehandicaptenverdrag, maar is wat die Nederland af? nu gaat tekenen. Nee, af nooit. Af, nooit. En, en, en, en ja, als je kijkt naar hoe de wereld er vandaag de dag voor ligt, uh, zijn er nog. al die rechten zijn nog echt net zo relevant als toen in 1948. Gelukkig bestaat die nog. Barbara Ome, hartelijk dank. Graag Het is vijf voor twaalf. Vladimir Poetin gaat voortvarend te werk. Eigenhandig voegde hij vandaag een persbureau en een omroep samen en liet zo de nieuwsorganisatie Rusland Vandaag ontstaan. Volgens een critici niets anders dan een propagandamachine. Wij vroegen oud-correspondent Hubert Smeets om geheel in stijl een nieuwsbericht voor Rusland Vandaag te schrijven. U hoort de stem van NOS-nieuwslezer Marjan Koekoek. De orde in Kiev wordt hersteld. Dankzij de vaste hand van Vladimir Poetin... heeft president Viktor Yanukovych de geëigende rechtsordelijke maatregelen genomen. Yanukovych heeft aan president Poetin gevraagd... om broederhulp en politieke mediatechnologie ter beschikking te stellen. Volgens bronnen van Rusland Vandaag is Yanukovych enthousiast over de Oekazen... waarmee Poetin vandaag alle staatsmediabedrijven heeft gecentraliseerd. Zoals bekend heeft Vladimir Poetin op maandag 9 december 2013 per decreet het persbureau Ria Novosti, de radiozender Stem van Rusland en het weekblad Moskou Nieuws als zelfstandige massamedia geliquideerd. Volgens stafchef Sergei Ivanov in het Kremlin is de maatregel bedoeld om de staatsmassamedia effectiever te laten werken. President Poetin heeft bij Rusland vandaag de juiste man op de juiste plaats benoemd. Dimitri Kizelyov heeft bij het eerste televisiekanaal bewezen... een energieke journalist te zijn. Zoals bekend wist hij de gebeurtenissen in Kiev... meteen correct te analyseren. De oppositie in de Oekraïne wordt aangestoken... door een coalitie van Zweden, Polen en Litouwen... die oorlog met Rusland willen aanwakkeren uit revanche... voor de door Tsaar Peter de Grote gewonnen slag bij Poltava van 1709... En zoals Kiselyov bekend maakte, de Zweedse minister Karl Bildt was in zijn jeugd agent van de CIA. Zoals bekend is de hele wereld altijd al tegen Rusland geweest. Het wordt tijd dat die hele wereld weer bang wordt voor Rusland. Dit was met het oog op morgen van deze maandagavond. Morgen zit hier Mieke van der Weij. En zometeen te gast in Casa Luna. Architectuurfotograaf Ivan Baan. Uh, luister dus naar Casa Luna. En voor daarna slaap lekker. Goedenacht, vrienden.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 Dat wordt gevierd met vijf feestelijke uitzendingen. Vrijdag vanaf middernacht met... Van Jumos. En ik praat twee uur lang met mijn drie favoriete gasten van de afgelopen tien jaar. Bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap Evelien Tonkes, architect Thomas Rauw en organisatiepsycholoog Kilian Wawel. We pakken een vel papier en schrijven aan een nieuw Nederland. Tien jaar Casa Luna. Vrijdagnacht vanaf 12 uur op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.